En nu blijkt dat de claustrofobie zich alleen maar koest heeft gehouden. Pas tevoorschijn komt in een ruimte die haar waardig is. Muren. De muren blijven krimpen. Kleiner, steeds kleiner. Geen raam. Alleen die verdomde gloeilamp en paardendeken. Niet donker genoeg om te slapen. Dagdroom. Roes. Charrière. Henri Charrière. Papillon. Métode Charrière. Vochtige, warme dekenslip over mijn gezicht. Adem mijzelf in broeierige dromen. Adem, adem. Adem, Sharon. Van naar Sharon, ons huis, de tuin. Ruik de bloemen, bloemen van onze tuin aan. Shallow Drive. Het hek, het hek wil niet open. Nog eens, hek wil niet open. Nog eens, Sharon's Lamborghini. Het hek blijft dicht, blijft proberen. Ah, tuin, ruikt het lekker. Sharon, wat, Sharon? Sharon, wat doen nou? Die gaf steen in onze tuin. Nee, niet, niet, niet, niet, niet. Holy Cross, zwart, marmer. Sharon. Met die rat in dezelfde gevangenis. Met die rat aan het dweilen. In godsnaam. Stom toeval of smerig werk. Van onderdompeling. Neergelaten in de onderwereld waar ik Sherman en ons kind. Hen weer zien. Hij weet de weg. Onder de deken. Honingblonde haren. Paardrijden in de Siemier Hills. Haar kleine lijfje de tuin in. De tuin in. Niet dat bloed. Nee, niet weer dat bloed. Niet steeds die kleren doordrenkt met bewegingsloos. Weg, weg. Niet die rode letters op de deur. Weg. Naar binnen. De vlag over de sofa. Bestorven lucht van de open haard. Buiten. Sharon in bikini, klaar om te duiken. Ons kind, mijn zoon. Waar is mijn zoon? Schagelt in de tuin. Komt binnen met gevolver in de hand. Pap, pap, kan ik hier ook Russische roulette mee spelen? Met kerst zou je een takenwagen krijgen. Zilveren klok Hier Hier het huis in. Meer speelgoed. Knuffelbeest op de vloer. Hier het huis in. Hier het huis in. Nergens meer speelgoed. Twee uit koffers. Bloedspatten op. Twee uit koffers. En een schildpaddenbril. bril. Bloedspatten op. Nee, niet verder kijken nu. Niet verder kijken nu. Aan de andere kant van de bank ligt. Kappen, kappen. Hardop praten. Hoe, hoe lang zit ik nu al aan ja. Kleine drie weken zijn slechts nog tien weken te gaan. Kan ik niet, red ik niet. Niet met dat monster zo dichtbij. Dat banale misdadigertje de waarheid aftroggelen. Laat me niet van schrik maken. Ik niet, niet door hem. Hij is het echt. Hij is het echt, te echt, te werkelijk. Hij ademt, zijn hart klopt. Hij poept net als ik, Op zee. Dat hij hetzelfde werkt als ik. Als ik hieruit kom, maak ik hem af. Als ik hieruit kom, dan maak ik hem af. Als ik hieruit kom, dan maak ik hem af. Als ik hieruit kom, dan maak ik hem af. Twee poetsertjes. En ze zo lang niet uit het oog verloren. Nu, nu gaat het erom spannen. Nu zal blijken of mijn werk beloond wordt. Kleine kontkrummels. Ze moesten eens weten hoe ik mijn best heb gedaan. Ze hebben elkaar nu twee dagen niet kunnen vergiftigen met hun pek zwarte woorden. Symbiotisch verbonden door de wederzijdse herkenning. Iets wat niemand weet behalve zij. En ik. Ik wou dat ik daarbij kon zijn liggen ze allebei op hun Brits, met elkaars masker in de hand. Buiten kamperen de vrouwen van Charlie, haar wijven. U doet iets in curio, u bewaart Charlie, we moeten hem spreken. En dan een ander weer. Het is onmenselijk, ik bed dat hij ergens in de kelder ligt... en niet eens weet dat wij er zijn. Had ze dan wel weer gelijk in. Zeg tegen Charlie dat Sandy en de anderen op hem wachten. Hel Charlie, hel cozy horror. En dan met z'n allen, hel, hel, hel. Tja, zo had ik het allemaal niet bedoeld. Het is gevangene Woodhouse, toegestaan de isoleer te verlaten. Oh, wat voor dag is het? Nu al de tel kwijt. Maandag, Woodhouse. Ik hoop dinsdag. Ik heb de eerste nacht er geen ogen dicht gedaan. De methode Charrière hield mij wakker. De methode Charrière? Een uh, uitbraakprocedé via dekenslip. In die zin was ik ook uh, er twee dagen tussenuit. Oude vrienden gesproken. Doden ook. Huwelijksplicht vervuld, zonder tegenzin. Ja, ach, laat mij maar hier met mijn methode Charrière. Je bent vanmorgen de tweede al die de isoleerzaal niet uit wil. Ik heb mijn instructies. Douchen, ontbijten... En dan zullen we zien of jullie te handhaven zijn als schoonmaakploeg.